Hartelijk welkom in een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en profetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. De afgelopen okay. aflevering hadden we het over uh, de Arabische Lente en alles wat daarmee te maken had. Uh, deze aflevering zullen we het hebben over de dingen die nog staan te gebeuren. Wat staat er allemaal te gebeuren? Tjonge jongens, <laughs> heb ik een heel boek vol <laughs> over. Uh, ja, er zijn ook heel veel dingen al gebeurd. Het zijn hierin staan. Kijk profetie dat is de enige toekomstvisie die uitkomt. Ja. He, je hebt uh, allerlei occulte lieden. En, en in de libellen of de Magriet staat ook zo'n pagina. Dat, je mag best geabonneerd zijn op die bladen, maar die pagina die moet je eruit scheuren. De horoscoop uh, bedoel je? Die, je? die moet je gewoon uitscheuren. Ja. Dat is allemaal occult. En ja, er zijn misschien mensen die zich uh, uh, nu uh, niet lekker voelen. Die zeggen misschien van ja, maar dat lees ik altijd. Waarom zou ik dat niet mogen lezen? Waarom? Omdat dat uit de verkeerde bron komt. Het zet je, op je, het zet je op geestelijk op een verkeerd been. Ja. Je gaat er naar leven. Ja. Uh, het, dit zal een moeilijke week voor u worden, bij wijze van spreken. Ja, ja. Of er staat iets heerlijks op u te wachten. Of een man, of even, weet ik veel. <laughs> ja, ja. en, en je gaat daar naar leven en je leeft niet naar het woord van God, je leeft naar een of andere vage voorspelling. En ja. dat, is, dat, is, dat is volkomen verkeerd. Ja. Nee? En, en, en, en dat is nog maar een lichte vorm natuurlijk. Hè. Je hebt natuurlijk uh, tante Kwalibali die op de kermis met een kristallen bol zit. Mm -hmm. En al dat occulte, dat komt allemaal uit die oude heidense afgoden. Het ja. een, een tweede manier is, dat noemen ze de futurologie. Mm -hmm. Dat is de wetenschappelijke manier om de toekomst te kunnen beschrijven. Ja. Die is voor zo'n 25% betrouwbaar. Maar het woord van God is voor 100% betrouwbaar. En als je dat kent... Dan staat er groot zijn de werken van de heren. dan ga je dat zien, de machtige werken ook in, in die Arabische de Arabische lente? Dus om e even voor die groep mensen die dat niet kent: de, de bron waar je uit put is wel heel belangrijk. Ja, zelfs in de Bijbel kwam komt het voor Paulus. Was ergens, ik geloof in een Griekse stad Thessalonica, was hij aan het preken. Komt een meisje achter hem aanlopen mm -hmm. met een waarzeggende geest ja. en die riep. Uh, lieve mensen, denkt erom, deze mensen zijn boodschappers van God. Dat was waar. Ja. En zij verkondigen u de weg om behouden te worden. Dat was waar. Ja. De duivel sprak een ware boodschap uit. Ja. En Paulus die werd er zo boos over, die, die gooide die duivel eruit. Want zelfs als de, als de waarheid gesproken wordt, de duivel, dan liegt hij. Want dan zit daar een bedoeling achter om de mensen te verleiden. Ja. De demonen in de tijd van de heer Jezus, die riepen keihard naar hem, wij weten wel wie je bent, je bent de zoon van God, jij. Ja. En hij legde ze het zwijgen op. Ja. Want de duivel ligt altijd, probeert altijd te vernietigen en dingen kapot te maken in de mensen. Hmm. En daarom het enige betrouwbaar is het woord Gods. Ja, is dat dan omdat de duivel probeert, zeg maar, ondanks dat hij de waarheid spreekt, uh, dat belachelijk te maken? Of... Uh Nee, om de mensen te misleiden. Ja. Om de mensen te verleiden. Maar je zou kunnen zeggen van ja, de duivel die misleidt met, met leugen en bedrog enzovoorts. Maar met waarheid. Ook dan zit daar iets achter. Ik, ik heb er diep over nagedacht, ja, ja. over die dingen. Ja, en interessant. Waarom komt hij dan met de waarheid? Dan ga je zeggen, nou, die vrouw, laat ik zeggen, dat meisje van Paulus... Dat zegt toch wel iets goeds. Dus die de geesten hebben toch wel iets goeds. En dan heb je al een klein stapje gezet in de richting van de boze. Ja, met andere woorden van als hij dit waar zegt, dan zal de rest ook wel waar zijn. Zo sterk is het niet eens. Nee. Dan okay. zal er in de rest ook wel iets waars in ja, zitten. Dan ja. zit er toch wel iets goeds in. Ja, ja. En in ja. de boze zit alleen maar slecht. Ja. En die is alleen maar gekomen, zegt de heer Jezus zelf, om, om te vernietigen, te verdelgen en kapot te maken. Ja, dus in wezen gaat het om dat mensen thuis, als ze dit nu horen van ons en, en zeggen van ja, ik mag dus niet in een, in een glazen bol kijken. En ik mag niet dit en ik mag niet dat. En, die, en ze voelen zich veroordeeld. Dan gaat het er eigenlijk om van nee, u moet kijken van uit welke bron dingen ja. komen. Je mag alles. Ja. Maar de Heer God adviseert dat niet te doen. Ja. En die weet het het beste, de Almachtige. Om, omdat het voor jouw geest. Het omdat beste is. het uitermate gevaarlijk is, deze ja. dingen. Het is ja. Zeer gevaarlijk. Want uh, dingen tot je nemen is belangrijk uh, om te weten. Uit welke het... bron het komt. En, en de bron is een wezen, goed en kwaad. Ja. Je kunt kiezen uit de goede bron. En dat de bron van God. Dat is de Bijbel. Of je kunt kiezen uit de bron van het kwaad daar klopt. zit die glazen bol in, daar zitten de kaarten in, de tarotkaarten, daar zitten uh, de horoscopen in, een glaasje, een glaasje draaien, ja. enzovoorts. Ja. En dat leidt allemaal tot uh, negatieve zaken, ook in het leven van mensen. Ja, uiteindelijk wel, ja. ja. ja. ja. Nou, ik, ik noem dat even omdat uh, mensen ons misschien dan uh, ja. van die weirdo's gaan vinden en zeggen van, ja, waarom, hey, uh, yes. uh, waarom mag dat allemaal niet? Krijg ik dan nog vijf minuten extra straks? <laughs> Dat zien uh, we wel. We, nou, volgende avond. <laughs> ik vlak me dat ja, er wel weer ja. bij. Nee, want kijk. Dit is Groot zijn de werken van de heren. Ja. En, en, en de mensen zeggen, ik zie er niks van, ik zie alleen maar ellende. Ja. Waarom zie je niks? Je ziet niks wat je niet weet. Ja. En als je niet weet dat er ergens in, in de stad een grote uitverkoop is, dan profiteer je er niet van. Klopt. Als je niet weet wat het woord van God zegt, kun je de werken van God niet onderkennen. Nee. En daarom staat er ook achter, na te speuren door allen die er plezier in hebben. Welke, Dat is ja. op Psalm 111, de eerste vier versen. Laat we die even, even lezen? Psalm ja, is goed. 111. Ik begin maar vast. Ja, heel goed. Halleluja. Ik zal de Heer van harte loven in de kring der oprechten, daar zitten we dan hier, in de kring der oprechten en in de vergadering. Ja. Of nou een open of een gesloten vergadering is, <laughs> weet ik niet. Ja. Maar in de vergadering. Groot zijn de werken des heren, en denk erom, je moet wel naspeuren. Ja. Na te speuren door alle die er behagen in hebben. En dan ga ik meteen naar vers 4. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht. Dus een gedenkboek. Ja. En wat is dat gedenkboek? Dat is de Bijbel. Ja. Bijna alles in de Bijbel is profetisch. De psalmen zijn profetisch, dat we straks misschien nog wel even over hebben. Ja. Uh, de geschiedenissen van Israël zijn profetisch. Ja. De profetische boeken zijn profetisch. En het komt allemaal uit, het is allemaal werk van Gods heilige geest. Ja. Het is een prachtig mooi is dat. De dingen die gebeuren en die staan te gebeuren zijn profetisch voorzicht. Zijn allemaal profetisch voorzicht. Rabbijnen zeggen wel eens, het verleden, het heden en de toekomst, het is allemaal in de heilige schrift. Ja, en daarom heen. zeggen we ook zo vaak van, je kan de krant naast de Bijbel leggen. Ja, dat is heel duidelijk, ja. ja. En, en, en Jezaja staat, vraag mij naar de toekomstige dingen. Dus je, je moet er ook voor bidden dat de Heer het je duidelijk maakt. Ja, want dat is dan zeg maar de tegenhanger van wat de duivel biedt, hè, via een glazen bol of via de horoscopen enzovoorts. God zegt, je mag mij vragen nou, naar tuurlijk. de toekomstige dingen. tuurlijk nou, duidelijk. Ja, daar is niks mis mee. Mijn, mijn, mijn oude geestelijke vader, die zei altijd, Jan... Geloof mij niet, geloof de schrift. En ik ja. zeg ook tegen de kijkers... Geloof mij niet, geloof de schrift. Ja. En, en zoek het na in het schrift. Ja. Ja. Dus als mensen zeggen van... Ja, maar ik geloof allemaal niks van wat jullie zeggen... Van Kijk dan en, en zoek zelf eens in de Bijbel en ja, ja, lees, de Bijbel, lees zelf. de Bijbel zelf. Toen ik daarmee begon, wat oh, had het er moeilijk mee. Ja. Och, och, en ja. ik begreep er niks ja, voor van... Voor de meeste de mensen zal het zo zijn. Ja, ja, en ik zeg hier openbaar, maar moet je niet doen hoor, dat is, dat is ook, ook occult, maar ik deed het in mijn wanhoop. En ik prikte bij een tekst, en weet je wat de tekst ik kreeg? Zoekt het na in het boek des Heren. Zo. <laughs> <laughs> en dan staat die zaaien ja. ergens. Ja. Dan kan ik opnieuw beginnen. Ja. Niet? En dat, dat is ook zo, want als ja. je, daarom zegt hij, Jezus ook zelf, zoek en gij zult vinden. Ja. Als ja. mensen het niet begrijpen, hè, als de mensen zeggen, ja, maar de Bijbel is zo moeilijk enzovoorts. Dan best wat ze kunnen doen is vragen of de Heer ja. hun zicht wil geven op zijn woord. Of stuur een mailtje naar jou. Ja, dan ga jij antwoorden. <laughs> dan krijg ik het wel doorgestuurd, ja. ja. Ja, maar dat is belangrijk, want er moet nog ontzettend veel gebeuren. Ja. Kijk, we zitten nu in een tijd zoals in de tijd van Samuel. Ja. Uh, die oude de, profeet, oude profeet de machtige profeet was dat. Ja. Die bracht Israël weer bij God ja. en die begon in de strijd in, met de strijd tegen de Filistijnen. Mm -hmm. Het toen, net als nu, was een groot deel van Israël door de, sorry, door de Filistijnen bezet. Ja, Palestijnen wou jij zeggen. Uh, de, de, <laughs> ja, je talbaar. <laughs> uh, en... En die, die Filistijnen, die bezetten de bergen van Israël, die wilden daar ja. hun staat van maken. er ja, is dus eigenlijk niks veranderd in al die tijd. Er is niks veranderd. Nee. Nou, toen kwam Samuel, en, en, en, en die begon die oorlog. Toen kwam Saul, en ja. die zette die oorlog voort. En toen kwam David, en die de Filistijnen. Die maakte het af. En, en, en die maakte het af. En wie kwam er naar David? Het Vrederijk, ja. koning Salomo. Ja. Dus nu hopen we en wachten we dat er weer een David komt die Israël bevrijdt. En dat dan de grote Samuel, de vredevorst, de Messias komt. Ja. Ja, dat dat zit er allemaal, dat is ook al een stuk, een stuk profetie. Ja. Maar wat moet er dan nou nog gebeuren? Nog veel meer mensen moeten terugkomen. Want Om, uh, uh, Israël is nog lang niet vol. Israël is nog lang niet vol en nog lang niet compleet. Nee. Niet, want uh, bijvoorbeeld in uh, Ethiopië wachten er nog zo'n 8000 falasjas van de stam van Dam. Ja. En een paar maanden geleden heeft de Knesset besloten dat ze terug mogen komen. Maar niet zo snel. Okay. Dus nu is er een christelijke organisatie in, in Jeruzalem. En die helpt met de terugkeer van die Ethiopische Joden. Maar nog belangrijker is, in Noordoost-India zitten 7000 mensen van de stam van Manasse. Ja. Die ze ontdekt hebben. Dat is sociologisch. Zo'n ongelooflijk wonder is dat. Dat mensen um, zo'n 2700 jaar vastgehouden hebben aan hun israëlitische afkomst. In een land als India? Uh, in, nou nee, ze hebben door de eeuwen heen gezworven. Ze zijn okay. eerst naar Assyrië vervoerd, nou, naar Irak. En toen van Irak zijn ze verder naar het oosten gegaan. Toen zijn ze in China terechtgekomen. En via China zijn ze weer in uh, Noordoost-India okay. terechtgekomen. Enorme omzwervingen. En in al die omzwervingen zijn ze Israëliër gebleven. De sabbat, de besnijdenis, de ja. feesten. Ja. Nou. En, en ja, Het opperrabbinaat in Jeruzalem deed natuurlijk weer moeilijk, dat is hun vak natuurlijk moeilijk doen. <laughs> ja. Die deed aardig moeilijk. Mm -hmm. Maar de rabbijn die erover gaat, he, is ook in Nederland geweest, de rabbijn Freund heet mm hij. -hmm. En die zegt: Jongens, als iemand 2700 jaar vasthoudt aan zijn Israël zijn, dan heb je toch geen andere bewijzen meer nodig. Ja, lijkt mij ook. Nou ja, dus die stam van Manasse, die zijn er al zo'n 2000 van teruggekomen. Zo. En de rest die komt ook. Ik hoop, ja. dat, ik hoop dat er een Nederlandse organisatie zegt, we gaan die mercy ships, weet je wel, gaan we inzetten om die, die israeliten terug te brengen. Ja. Oh, oh, wat een zegen zou dat zijn. Ja. Jeet, ze krijgen zo'n uh, grote bijdragen. Maar goed, er zijn natuurlijk Nederlandse organisaties ook mee bezig. Hè? Ja, ja. Ik, ik breng de joden thuis onder andere. En dan het belangrijkste is natuurlijk ook de stam van Efraim. Hm. En daar zijn ze ook mee bezig. En waar zitten die op dit moment? Ja, er zijn er zoveel die zich Efraim noemen. Dan, uh, de Engelsen die noemen zich Efraim. En in Afrika zitten wat oh ja. stammen. Ja. Maar de, de groep die de, de hoogste ogen gooit, zal ik maar zeggen, zijn de Afridi. Efraim, Afridi, mm -hmm. snap je? Ja. En die zitten in het gebied van de Taliban. Oké. Okay. Die zitten ze... En en is die, dat Afghanistan? Uh, dat is Afghanistan ja. en daar in Noord-Pakistan uh, ja. is daar een, een, een grote stam. Ja. En ze hebben daar wat uh, bloed afgenomen en ze zijn in Israël een DNA, een genenonderzoek aan het beginnen. Okay. En die vriend zegt, wat een flauwekul, die mensen beweren al 2700 <laughs> ja. jaar dat ze bij Ephraim horen. Ja. En al die stammen die erbij <laughs> horen. Want wat ja. we nou de Bijbel maar eens wat laten zeggen. In, in Ezekiel, daar staat dat erover. In Ezekiel 37... Moet je maar eens kijken, de CGL 37 is eerst het dal van de Dorre Doodsbeenderen, ja. het herstel van Israël. Ja. En, en dan staat er in het tweede deel, ja, toen kwam in vers 15 en 16 ja. kwam het woord van de Heer. En die zei tegen Ezekiel, mensenkind, neem een stuk hout. Ja. En schrijf daarop voor Juda en de Israelieten die daarbij horen. En die zijn dus al teruggekomen, ja. het Joodse volk. En, en de stammen die erbij horen, Levi en Benjamin, een stuk Simeon. En een heleboel van andere stammen die er tussendoor gekomen zijn in de loop der eeuwen. Nou, neem een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef. Het stuk hout van Ephraim en het hele huis van Israël dat erbij hoort. En wat gebeurt er? Voeg ze dan tegen elkaar tot één stuk hout, zodat ze in uw hand tot één worden. Dus Ephraim komt weer terug. Ja. En dan staat er in vers 21. Zo zegt de Heere, Heere, ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wie gebied zij gegaan zijn. Ik zal ze van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. Ik zal ze tot één volk maken in het land, en luister, op de bergen van Israël. Ja. En wat zijn de bergen van Israël? Dat is Judea en Samaria waar ze nu die Palestijnse staat willen hebben. Maar daar komt Efraïm terug. Daar in dat gebied is ook het oude stamgebied dat door Jozef toegewezen is aan Efraïm en aan Manasse. Ja. Moet je moet ja geen les gaan geven aan de Verenigde Naties of zo. Uh, om ze dat even te vertellen. Dat ja, ja, ja, ja, ja, Dat God gesproken heeft, dat zeg maar de bergen van Israël... Die... Oh, religie zeggen ze dan. <laughs> wij, wij houden alleen maar rekening met de politieke realiteit. Ja, ja. Maar dan... hier staat, heeft God dus heel duidelijk gesproken, dat dat dus... Ja, dat, dat gaat gebeuren. Ja, ja. En dan komt er nog meer. Eén koning zal over hen zijn, en niet langer zullen zij twee volken zijn... en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Ja. En vers 24... En mijn knecht David zal koning over hen wezen... Eén herder zal voor hen allen zijn. En de algemene exegese is dat de grote zoon van David, dat is de heer Jezus. Dat heeft drie eren namen: de zoon van God, de zoon des mensen, dat is om ons de mensen te redden. David. En de zoon van David, de koning van Israël. Ja. Snap je? Die zal ja. dan koning zijn. Ja. En dat moet ook, dat moet ook. Want op een gegeven moment lezen we in Jezaja 11, Laten we even verder kijken, even terugbladeren in Jezaja 11, Er staat ook dat. Uh, ...Ethiopische joden terug zullen komen in Isaiah 11. En nog meer. Vers 11. Dat God wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen. de joden... ...die overblijven in Irak... ...in Egypte... ...en in Ethiopië. Mm -hmm. He, dat, die zijn ja. losgekocht. Dat ja. hebben we een vorige uitzending wel eens verteld. Ja. En dan zetten we... ...dan zal de afgunst van Efraim verdwijnen. En zij die Juda benauwen... <coughs> ...sorry... Zij de Ju juda benauwen zullen uitgeroeid worden. <coughs> Ephraim zal niet jaloers zijn op juda. En in het westen zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen. Ja. Dus pas als Ephraim terug is, zal Gaza bevrijd worden. Ja, dat is bijzonder hè? Dat is duidelijk hè? Ja. Want in het westen, ik, ik had het toen moeilijk, toen in 2005, ja. eh, toen die 8000 eh, Joodse mensen, bijna 10.000, eh, uit Gaza gedreven werden ja. door, uh, Ar, uh, door uh, hoe heet die? Arafat? Uh, nou, die, die president toen van Israël. Uh. Sharon. Oh, Sharon. Door, ja, die, door Sharon, die, die daaruit Sharon zelf. zelf. Ja. Uh, ja. Want die mensen waren er zeker van dat God hen helpen zou. Ja. Ze hadden zelfs al de grootste hal van Jeruzalem afgehuurd om een dankstond daar te, uh, te organiseren. Ja, ja, ja. Het is niet gebeurd. Nee, het zal pas gebeuren als Evereem terugkomt. Ja, dus. Dat zeg ik toen. En zo als je dat ja. woord bekijkt, dan worden ja. alle dingen worden duidelijk. Ja, dus het was gewoon toen de tijd nog niet. Het was toen de tijd nog niet. En daar nee, heeft daar... God een bedoeling mee. En, en God heeft altijd en overal een, een bedoeling mee. Ja. En achteraf zien we dan die machtige daden. Ja. Want Ephraim, dat is ook zo: die, die, dat is zeer bijzonder in de ogen van God. Ephraim staat in Jeremia 31. Jeremia 31, ik, zie, ik meen dat het vers 9 was. Even zien. Jeremia 31, vers 9, kan dat? Ja. Eh, Ondergeween zullen zij komen? Ja, ja. Ondergeween zullen ze komen. Ik zal hen voeren op de waterbeken. En daar staat het laatste deel. Want ik ben Israël tot een vader. En Eferim, die is mijn eerstgeborene. En in vers 20 staat het nog sterker. Eh, is Eferim mij een lievelingszoon, een troetelkind, zegt de Heer. Dat ik zo vaak als ik van hem spreek, voortdurend aan hem denken moet. Waar, waar, waarom heeft Ephraim een speciale positie? Hij is dus de eerst geboren. Hij was de ja. eerste geboren. Dus Jozef was natuurlijk ja. de lievelingszoon ook van God ja. en van Jacob. Mm -hmm. En, en Everim, die is toen weer als tweede, want uh, Manasseh was eigenlijk eerst geboren. Ja. En God heeft Ephraim dus verder uitgekozen en dat blijkt dan Gods lievelingszoon te zijn. Ja. En, en wat is nou onze rol daarin? Ja. Kijk, al Gods profetieën en Gods beloften, ook in mijn eigen leven en mm -hmm. in ons leven en in uw leven, lieve kijker, uh, worden gerealiseerd door gebed. Er ja. moet overal voor gebeden worden. Ja. Dus wat bidden we Heer? Breng Ephraim spoedig terug. Mm -hmm. Want hoe eerder Efraim terugkomt, hoe eerder het Rijk van de Messias aanbreekt. Ja. Hoe eerder de Heer Jezus vrede en recht en gerechtigheid op deze aarde zal brengen. Ja. Want dus, zodra Efraim terug is, dan, uh, wat gebeurt er daarna? Dan uh, komen er denk ik de oorlog van Goch en Magog, waar we een volgende uitzending eens over mm -hmm. zullen hebben nog. Ja. En, en, en, en dan kunnen de... Eindtijdgebeurtenissen in een versneld tempo kunnen die afgewikkeld worden. En hey, dan wordt de Westbank bevrijd, dus, uh, maar daar zal uh, de Verenigde Naties niet blij mee zijn of al? Natuurlijk niet. En, natuurlijk en niet de Palestijnen? Nee, dus, nee daar, uh, want ten te is dan de hele Gazastrook weer uh, Israëlisch. Uh, dan wordt deze Gazastrook, eerst komen die uh, uh, oorlogen. Uh, eerst ko komen ze terug natuurlijk ja. en moeten ze. Ja? Wat wat gevestigd hebben, ja. gaat allemaal nog gebeuren. Ja. En ik kan dat alleen maar in uh, globale termen kan ik dat <laughs> zeggen, want anders dan zeg ik te veel. Ja. <laughs> en dan kijkt niemand meer naar eind de provincie. Nee, dat is ook duidelijk. Nee, we, maar maar dat is wel zeg maar, de route die je kan verwachten. Ja. Dus dat als Everim terug is, zal de rest ook weer uh, ja. Joods gebied worden. Schiet me nog iets te binnen in Zacharia 9. Daar staat dat... Juda en Efeim samen oorlog zullen voeren. Maar tegen wie weet ik niet meer. Dat moet ik even in de Bijbel <lacht> bekijken. Ja. Um, even zien. Oh ja. Vers 13. Want ik span mij Juda op de boog. Ja. Dus Juda wordt een wapen voor God. Mm -hmm. In zijn oordelen Daar komen we nog op terug. Uh, en op de boog leg ik Ephraim. Ik wek uw kinderen op, O Sion. Tegen uw kinderen, o Griekenland, uh, in het Hebreeuws staat Javan. Uh, mm -hmm. Dat is, in het algemeen leggen bijbeluitleggers uit als Griekenland. Maar Javan is ook een plaatsje, dat ligt in West-Turkije. Ja. Als dat dan Turkije is, mm -hmm. dan komen we weer terug op waar we de vorige uitzending Volga, over gehad ja, hebben. Dat... Turkije als Rijk van de Antichrist. Ja. Maar Griekenland kan ja, ook, want dan wordt Griekenland en Turkije... Griekenland staat symbolisch natuurlijk ook voor Europa... Ja. ja, want dat, uh, was vroeger was de Griekse cultuur die uh, in die vindt, tijd de baas was. Het is wel verbazingwekkend dat Griekenland nu zo in het nieuws is. Ja, dat, dat, ja, dat is wel erg negatief. Ja, ja. Nee, en, en maak u als het zwaard van een held. Nee, het is zo opvallend dat God zegt, ik ben even tot een vader. Ja. En, en, en, en voortdurend krijg ik mailtjes van die ongelooflijke joden. En die ongelovigen dit en die ongelovigen dat. Ja. En dat dat hoogmoedig christelijke gezever tegen Israël. Sorry dat ik een beetje boos word. Ja. Want God die zegt ook ergens in Jezaja in, in 43. Wat zegt hij daarvan? En dat is belangrijk dat we dat even goed zien. Als dat even mag. Jezaja 43. Het gaat ook over de terugkeer van het Joodse volk. In een vorige uitzending hebben we het daar uitvoerig over gehad. Vers 5. Vrees niet, want ik ben met u... Ik doe u nakroost Israël van het oosten komen. Dat is gebeurd. Ja. Uit, uh, uit Irak, uit Iran. Ik vergader u uit het westen. Nou, dat gaat nog veel meer gebeuren mm -hmm. als het antisemitisme in, in ons ja. land toeneemt. Ja. En in, in Frankrijk zijn ze al doodsbenauwd daarvoor. Ja. En uh, een van de problemen in Israël is dat veel Franse joden huizen gekocht hebben in Israël. En die laten ze leeg staan. Oh, ja. En de koffers hebben ze gepakt als het erg wordt. Dan uh, nemen Kom, ze meteen het vliegtuig. Ja, ja, ja, ja, dan zijn ja, ze klaar daarvoor. Ja. Ja. En dan staat er, ik zeg tot het noorden geef. Ja. Herinnert je nog? Ja. Dat is toen in 1989 en 1991 gebeurd. Precies. Toen het communistische rijk ja. uh, instort en ze terugkwamen. Ja. En tot het houdt niet terug. En dan zouden zij zeggen, breng die ongelovige joden uh, uh, terug in het land. Nee, er staat. Breng mijn zonen van verre. Tja. En mijn dochters van het einde der aarde. Dat zegt God over de Joden. Ja. En dan zeggen we, ja, ah, we hebben dit niet en ze moeten dat. Ach, jongen, jongen, jongen, jongen. Ieder die naar mijn naam genoemd wordt. En dan zegt God, om nog eens een keer duidelijk te zijn, doet het volk uitgaan dat blind is. Want God weet, ze zijn nog blind ze zijn nog als volk ja. voor de ja. identiteit van de heer Jezus. Ja. En al heeft het ogen en dat doof is, ook al heeft het oren. En daar moeten we misschien een volgende uitzending eens over hebben. Hoe ja. komt dat? Ja. Nee? Want natuurlijk een deel van het volk gelooft wel in Yeshua als Messias. Ja. En waarom? Wat, wat zit daarachter? Achter deze situatie. Nou, ja. er moet nog meer gebeuren. want uh, ja, de tijd uh, zit al bijna erop, Jan. De, ja, de Je tempel moet, zijn, moet ook nog herbouwd worden. Ik tempel? heb haast. Ja, <laughs> De ja. tempel wordt herbouwd? Nou, er staat in Malachi 3, ja. vers 1. Staat, ja. Plotseling zal komen tot zijn tempel. Ja. Dus de Messias zal komen tot zijn tempel. Ja. In Ezekiel, we hebben gelezen in Ezekiel 37. Mm -hmm. En in Ezekiel 40 wordt de tempel herbouwd. Ja, en dan staat daar dat in grote majesteit en heerlijkheid vanaf de olijfberg zal de Messias komen. En de heerlijkheid zal de tempel vullen. En dan staat er een mooie tekst. En de aarde straalde toen de Messias kwam. Ja. Nou, en ik zal ook stralen natuurlijk. Absoluut. Ja, jongen, Absoluut. Jongen, wat, wat, wat ja. een vreugde als die komt. We niet moeten de, het hierbij je... laten, Jan. Oh. Uh, dus we zullen de volgende aflevering... gaan we even een paar stapjes terugmaken... Uh, naar deze, oh, naar deze aflevering. Ja. Want we zijn nog niet helemaal klaar... met, uh, met wat jij nog wilde delen met ons. Ja. Uh, maar de tijd zit erop. Zo. Het gaat altijd weer gewoon heel snel... als jij aan het praten bent. <laughs> of van jou maar niks te zeggen. <laughs> Heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. We zullen de volgende aflevering gewoon nog een paar stapjes maken over de dingen die nog staan te gebeuren. Zodat we samen ook onze ogen open kunnen hebben als die dingen langskomen. Heel hartelijk dank voor het kijken en graag tot die volgende aflevering van Eindtijd en Provertie.